Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De brand bij de Loonse en Drunense Duinen is nog niet uit en ook nog niet onder controle. Hoe lang het blussen nog gaat duren is onduidelijk, maar een woordvoerder van de veiligheidsregio heeft wel goede hoop dat er in de loop van de dag het zijn brandmeester kan worden gegeven. Regen en gunstige wind hebben geholpen bij het blussen. Sinds gistermiddag woedt er in het gebied bij Drunen een grote natuurbrand. Tot nu toe is er een oppervlakte van 600 bij 700 meter afgebrand. De brandweer is met meer dan 100 brandweerlieden de hele nacht bezig geweest met blussen. Onder meer vanwege de rook werd gisteren aan het eind van de middag een L-alert verstuurd. In Gaza stad is een ziekenhuis getroffen door twee Israëlische raketten. Medewerkers van het al achli ziekenhuis konden patiënten op tijd evacueren. Vlak voor de aanval zou er een telefonische waarschuwing zijn binnengekomen. Door die waarschuwing zijn er geen gewonden gevallen. Wel zijn de ontvangstruimte en de spoedeisende hulp volgens medewerkers van het ziekenhuis verwoest. Israël heeft nog niet op de aanval gereageerd. In het noordoosten van Nigeria zijn acht mensen om het leven gekomen door een landmijn. De bus waarin ze zaten reed op de mijn in de staat Borno. Daar zijn in het verleden veel mijnen neergelegd, waarschijnlijk door terreurgroep Boko Haram. Zeven mensen zijn in kritieke toestand naar een ziekenhuis in de hoofdstad van de staat gebracht. Veertien andere mensen raakten lichtgewond. Bij een ongeluk met drie auto's op de snelweg A67 bij Grashoek in Limburg zijn vannacht mensen zwaar gewond geraakt, meldt de politie. Hoeveel is onbekend. Een aantal slachtoffers raakten bekneld en er werd een traumahelikopter opgeroepen. De snelweg was urenlang in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het weer. Na weken van droogte trekken er weer buien over het land. Vanuit het westen is er in de middag ook zon, bij maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht wordt het weer droog. En ook morgen is het droog. En dan wordt het weer vrij zonnig, bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 into the cold Wij doorlopend overstuur Brigitte Bardot, Bardot Brigitte, Bardo, Bardo. Bardo. Brigitte Bardo. mijn hart, wat zo Hoe moet dat verder gaan? Je kijk me zo aan dagen gaan dag. Bebe, bebe, bebe, bebe Lig ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portoon Ik heb je alleen maar op papier Brigitte Badou, Badou Brigitte, mijn hart tot zo Je foto aan de muur, waar mij doorlopend over bestuur Brigitte maar Badou Brigitte, mijn hart tot zo Hoe moet dat verder gaan? Je kijkt me zo aan en dag, een dag.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 Verder gaan, je kijkt me zo dag en dan Baby, baby, baby, baby, ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje Kan je zo lang, baby, je benen zo slank, bip, bip. Je haren zo blond, baby, de rest zo rond, bip, bip. Ach, waarom heb ik jou niet hier, ik heb jou alleen maar Huis is er niet bij, geen mooie trouwpartij, geen bruidboeket voor mij. Alle leuke jongens willen vreemde maar dat huis is er niet bij. Niet ziek. Hij mompelde nog sorry hoor en verdween toen in paniek. En alle leuke jongens willen vrijen, maar stadhuizen stadhuis is er niet bij.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 Een paar akkoorden, want ik ben nu al een poos van verliefd. Hij is sprakeloos. Ja, wat kun je ook verwachten? Ik slaap al vele nachten niet zo best. Jij bent nog steeds in mijn gedachten en dan lijkt mijn hartje wel een dansorkest van bloem, bloem, net als een gitaar.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 Verwachten. Ik slaap al vele nachten niet zo best. Jij bent steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje bellen dan best om. Bloem, bloem, net als de gitaren. Zoem, zoem, net als alle staren. Roem, roem, roem zoals het trom. Maar je kijkt naar mij niet om. is ik maar bloem, bloem.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 Middelland, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Wij zijn de meestjes van Confectie Atelier, de molinair. De molinair dus. Wij zijn de meestjes van Confectie Atelier, wij steeds aan de mol.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 Wij zijn de meisjes van het confectieatelier, de modinettes, de modinettes. Wij zijn de meisjes van het confectieatelier, wij nog steeds aan de modeling. Wie in haar jonge jaren dit goed heeft geleerd, kan heel veel geld besparen, ook als zij emigreert. Het land op aarde heeft handigheid zijn waarde. Het is een kapitaal en internationaal. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier. De Molineux, de Molineux. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier. Now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 25 maart 2020 was een Nederlandse chansonnier en actrice. En ze hoorden bij het leven tot de bekendste zangeres van Nederland. En behaalde in dit land grote successen met uh, Ramse Safi. En in 2017 kwam er een musical over haar leven uit. U hoort nu Lisbeth List met Brussel.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 op een kantoortje, hij dacht niet na, zij dacht aan niets. Dus wie verwacht, van hij nog iets? Oh, Brussel was toen nog een zwierige stad. Brussel was toen, ho oh, la la, en oh lekker Brussel was toen nog een tierige stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk op de kasseien rond de Sinterkatlijn. dansende sleepjes.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 Ja.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 En ze tikte maar altijd door. Tikketak, tak, dikke tak, altijd maar dag en nacht, ikke tak, ikke tak maar eens. Toen was het met haar gedaan.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 de populaire rubrieken De Groenteman. Waarschijnlijk wel bekend. En u hoort er nu samen met Dick van Doorn. Hier zijn Truuskoopmans en Dick van Doorn met De Honderdduizend. Als ik de honderdduizend de honderdduizend win, krijg ik aan iedere vinger een diamant erin. Een mondjas op je schouders en parels aan je broer. Maar als ze weer beniet, is niet is, er niet is er niet is, maar als ze weer een niet is, dan niet. Of je nu Jantje of Piet Heet spinazie of Piet Heet of je je zomer of ziek, Kleed, iedereen weer overij Voordat het trekje plaats Vind je moe al niet in de buik. Want als vraag of kijk Ik waar vader vrolijk uit Als ik de honderdduizend De honderdduizend win weet ik aan iedere vinger Een diamant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 vanaf het feest die wordt la la la la la la la la la la la la la op je ouders en maar aan je oor maar als het weer een niet is een niet is een niet is maar als het weer een niet is dan gaat het feest niet door je de tijd van de leer dat zandvoort het zandvoort